Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De organisatie van het Songfestival gaat onderzoeken... of Israël te ver is gegaan bij het promoten van hun inzending. Israël kreeg heel veel publiekstemmen. En dat zou kunnen komen door een grote online campagne. Op zich is het promoten van een Songfestival liedje niet verboden... zegt verslaggever Jorn Kompeer. Artiesten doen ook niks anders met allemaal TikTok-filmpjes... en op Instagram en zo. Maar wat we afgelopen editie zagen... was dat er online heel veel campagne werd gevoerd... voor het stemmen op Israël. En als je ging kijken waar die... Uh, campagne doorgevoerd werd, was dat een organisatie die ook verbonden is aan de Israëlische overheid. Uh, nou, en daar uh, zou het Songfestival, is de kritiek van sommige landen, kunnen raken aan politiek. En dat is, zoals veel mensen wel weten, verboden op het Songfestival. Dus daar is op dit moment uh, discussie over en daarom uh, gaat de EBU daar nu naar kijken. Het brandmerken van feuten gaat zelfs de Groningse studentenvereniging Vindicat te ver. Leden van een dispuut liepen tijdens een weekendje weg brandwonden op. Mogelijk zijn ze dus gebrandmerkt. Vindicat verbreekt de banden met het dispuut en heeft de betrokken leden opgeroepen om aangifte te doen bij de politie. Goeie kans dat Vitesse volgend seizoen niet meer meedoet in het Nederlandse profvoetbal. De KNVB wil de licentie afpakken. Onder meer omdat het financieel een rommeltje is bij de club. Vorig jaar raakte Vitesse de proflicentie ook al kwijt. Maar toen gingen ze in beroep en mochten ze toch nog een jaar door. En op een atletiekbaan in Den Haag zijn zo'n 250 middelbare scholieren aan het sporten. Ze doen mee aan het jaarlijkse evenement Sport en Defensie maken weerbaar. Op de sportdag wordt ook gekeken of de leerlingen mentaal een beetje weerbaar zijn. Minister Brekelmans sprak bij de opening. Van het evenement opbeurende woorden, maar niet alle leerlingen stonden te springen. Heb jij er wel ook zin in? Ja hoor. Ja. ja, het is alleen best wel vroeg. Ik heb er niet zoveel zin in. Oh, waarom niet? Hoe komt dat? Uh, ik ben een beetje de moe. De ben jij mentaal niet zo weerbaar? Nee, wij moesten op kort over zeven al op school zijn. Ik vind het wel leuk dat het georganiseerd okay. wordt, maar ik zou het niet vaker willen doen, denk ik hierna. Het weer nog steeds een lappendeken van buien. In het zuiden is het wat vaker droog en het is een graad of 14 vanmiddag. Morgen ook wisselvallig en vergelijkbare temperaturen. Alleen in het oosten kan het een paar graden warmer worden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast een aantal korte files inmiddels in Noord-Holland... de meeste oponthoudt op de N9 ten helte richting Alkmaar. Voor het zand 4 kilometer met 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.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 Punt 9 Antwort op 106.9. FM. Come to steal with stealth tonight You got the sugar to satisfy I'm the man you can never deny Well, the light's off deep red Let me see what I don't get to like What I don't Real love My arms are open And my heart knows the school I'm used to learned now Sometimes I'm burned out, But every time I pick myself off the floor You need to loving Like a dozen is a the chance and go from my